Burgemeester Onno Hoes van Maastricht biedt België gevangenisruimte aan. België kampt met een cellentekort en huurt daarom al cellen in Tilburg. Volgens burgemeester Hoes zouden Vlaamse gedetineerden... ook in de leegstaande gevangenis in Maastricht kunnen worden ondergebracht. Hij hoopt dat de Belgen daar geld voor willen vrijmaken. Een wijkagent heeft in het Gelderse Asperen voor onrust gezorgd... met een waarschuwing dat er een anderhalf meter lange anaconda rondkroop. De agent plaatste een foto van het dier met de waarschuwing dat zo'n weurslang gevaarlijk kan zijn... voor kinderen en dieren. Hij had de foto van een buurtbewoner gekregen. Maar een slangenexpert zegt dat het gaat om een onschuldige ringslang. Die komt steeds vaker voor in de regio. Het weer. Vanavond en vannacht kan het in het binnenland mistig worden. Het wordt een graad of 6. Morgen in het oosten en zuiden volop zon. In het noordwesten nog wat wolkenvelden. Het wordt 18 tot 21 graden. Woensdag warmer, maar ook kans op regen. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn, De Jack van Gelder. Een bijzonder goedenavond. Het Nederlands elftal speelt morgenochtend tegen China opnieuw met Robin van Persie als captain. De wessiesnijder vorige week te horen kreeg dat hij de aanvoerdersband moest inleveren... was hij met stomheid geslagen. Ik kon vrij weinig zeggen, omdat ik uh, ja, gewoon eigenlijk in complete shocktoestand was. Weet je dat? Ja, dat meen ik wel. Want dat, wat ik zeg, je bent er trots op als je aanvoerder wordt gemaakt. Dus des te harder komt die klap aan als, je, als het je afgenomen wordt. Straks het hele interview van Bert Maaldrink met de middenvelder. Natuurlijk horen we ook hoe de stand van zaken is in het kamp van Jong Oranje... dat zich gisteren plaatste voor de halve finales van het EK... En vanaf morgen blikken we iedere dag terug op het EK van 1988... het enige titeltoernooi dat door het Nederlands Elftal ooit werd gewonnen. Vanavond praten we erover met Auke Kok, auteur van onder andere het boek... 1988, Wij Hielden van Oranje. Een toernooi dat werd afgesloten met een van de mooiste doelpunten ooit. Van Basten. Goed. Oh, wat goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven! zoals hoef je die wel uit de lucht op had, die die hoek staat... Het blijft altijd leuk om op de radio het televisieverslag te horen. In deze uitzending komt ook Zijlster René Groeneveld aan het woord... over een heel bijzondere training. En we waren bij de wedstrijd om de Gouden Zweep. Een begrip in de Traf en rensport. plaats van handeling was renbaan Duindicht. Voor de een misschien vergaande glorie. Voor de ander nog altijd de ware liefde. Als ik naar Duindicht reed, dan is het alsof ik naar een vrouw ging... waar ik verliefd op was. Ja. Als ik het laantje bij Waalsdorp, als ik daar opkwam, de Waalsdorperlaan... dan kreeg ik de vlindertjes in mijn buik. Dit alles en het laatste nieuws uit de Ronde van Zwitserland... tot 11 uur in NOS langs de lijn. De oefentrip van het Nederlands Elftal naar Azië... wordt morgen afgesloten met de wedstrijd tegen China. Voor Wesley Sneijder zal het een verrassende week zijn geweest. De middenvelder van Galatasaray is niet langer meer de aanvoerder van Oranje... en is al lang geen zekerheid meer voor het WK van volgend jaar. Bert Maalderink sprak met Wesley Sneijder over die tegenvaller. Jij kwam vorige week in Hoendelo en toen zei van Gaal... kom even bij me op de kamer en toen? Volgens mij is die reconstructie al helemaal geweest, dus uh, moet ik het nog een keer halen? Ja. Oké. Okay. Nou ja, toen uh, hebben we in eerste instantie heel kort gesproken en in tweede instantie wat, uh, wat langer. Zei die in het korte instantie gesprek meteen al van geen aanvoerder meer? Nou ja, dat was duidelijk, dat, dat was niet uh, meteen zo... Uh, uh, dat was niet de volgorde. Maar het belangrijkste wat er tegen mij gezegd is, dat, dat ik niet fit ben en... En dat ik fit moet gaan worden. Hè? Om zeker in beeld te zijn bij, bij het Nederlands zelf. Nou ja, daar, daar was ik het wel mee eens. Want dat heb ik zelf ook aangegeven. Ik wil fit worden. Daar zit ook mijn frustratie, heb ik ook gezegd. Ja, en dat was het eerste gesprek? Dat was... Nee, de, ik, ik vertelde volgorde. <laughs> en toen kwam ja, dat, dat ik het ook niet heb waar kunnen maken als, uh, als aanvoerder. Omdat ik te weinig gespeeld heb. Nou ja, goed, daar was ik het ook mee eens. Maar ja, goed, ik, natuurlijk komt dat, wel, komt dat wel hard aan. Dat je dat uh, dan... Uh, ontnomen wordt. Althans, we hebben, we hebben de... eigenlijk in gezamenlijk overleg... Uh, we, hebben we die besluit genomen. Nee, dat geloof ik niet. Nou ja, goed, dat is, dat is zeker zo gebeurd. Had je daar inspraak in? Nou ja, ik heb wel mijn, mijn dingen gezegd. En uiteindelijk uh, heb ik ook gezegd... dat ik het ermee eens ben. Dat ik het ermee eens ben, dat ik uh, niet fit ben. Niet dat ik uh, <lacht> die aanvoer, ik zie je wenkbrauw omhoog gaan. Maar natuurlijk ben je, ben je het niet mee eens. Maar dat, dat, dat is ook normaal, denk ik. Hè. Dat, uh, maar dat zeg je dan ook? Ja, dat heb ik ook gezegd. Ja. En hoe reageert ik... Van Gaal dan? Nou ja, de, zijn reactie was dat, dat het logisch was dat ik het er niet mee eens was. Of dat ik in ieder geval teleurgesteld was en gefrustreerd was. Vooral ook in, me, in mezelf dat ik het niet waar heb kunnen maken. Maar goed, dat, dat kan gebeuren na zo'n seizoen. Uh... Maar had je daar rekening mee gehouden toen jij daar naar honderloog ging? Dat zo ik had gegeven. er geen rekening mee gehouden, nee. Ik had er wel rekening mee gehouden dat... dat uh... Dat er dingen gezegd zouden worden over wat betreft mijn, mijn fitheid. En dat ik fit moet worden. Nou ja goed, dat, dat wist ik zelf ook wel. Maar ja, als je, er, als je er lang genoeg over nadenkt. Dan is het ook voor mij belangrijk nu gewoon om zelf fit te worden. Dus meer aan mezelf te denken. Daarom zeg ik ook dat het eerste gesprek was heel kort. En daarna hebben we er wat langer over gesproken. waarom nou, nou, Mark... was dat kort dan? Omdat jij dat nou, ja, van, ja, omdat uh, ik, natuurlijk... de grond zakt onder jouw voeten vandaan. Ja, ja. Zo kan je het wel zeggen ja. En dat, dat, dat is ook logisch. Als je zo lang bij, bij Oranje loopt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 Later uh, ben ik dat allemaal voor mezelf gaan relativeren. En konden we er wat uitgebreider over spreken. En hebben we er ook wat rustiger over gepraat. Dus wat ik zeg, dat was, daar komt het goed overleg vandaan. Hè, wat ik net zeg, want je gelooft in het me niet. Maar ja, dan, dan kan ik er wel mee wegkomen. Weet je wel? En ik moet, gewoon, ik moet gewoon aan mezelf gaan denken nu. En dan kan ik, als ik, als ik fit ben en als ik alles geef en als ik uh, wedstrijden ga spelen. 90 minuten... en mijn kwaliteiten komen naar boven... dan weet ik dat ik hier gewoon de nummer 1 ben op mijn positie. Maar nooit meer aanvoeren? Zeg nooit nooit. Ja. Heeft daar ook gezegd? Nou, niet tegen mij, maar dat, dat zeg ik zelf. Zeg nooit nooit. Want ik kan me een tijd van snijder herinneren... dat hij een uh, stoel omgeschopt had... Uh, en gezegd had van uh, flikker maar op. Dat zeg ik, maar dat was voor mij nu zeker geen optie. Omdat ik gewoon mee wil naar het WK. Het was heel makkelijk geweest om weg te lopen. en, uh, en naar Had je hem nog overwogen? Gewoon... Nee, helemaal niet. En dat, dat, weet, dat weet de trainer ook en dat weet iedereen van de staf. Ik wil dat er nog niet missen. En had je die nou, klap gehad? Sorry? En dan had je die klap gehaald. En dan hoor je vanuit Turkije van uh, nou, in de verkoop. Dat ja, mag. maar je hoort zoveel uit Turkije. Wat daar vandaan uh, komt, dat, dat geloof, ik, dat ook niet uh, geloof ik niet. Is dat ook niet waar?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 Dit is NOS Langs de Lijn met sport en muziek. Na-na-na Zeggen Vaya Gonduras gaan met God, de Belgische groep... eind jaren 80, begin jaren 90, veel successen gehad. Dani Klein is de zangeres en de groep is weer bezig... maar minder succesvol als in die periode. We gaan verder met voetbal. Woensdag speelt Jong Oranje in Israël tegen Jong Spanje. Het is de laatste groepswedstrijd bij het EK onder 21... wedstrijd die er eigenlijk niet meer toe doet. Door de overwinning op Duitsland en Rusland... is de ploeg van bondscoach Korpot namelijk al zeker van de halve finale. Jong Ranje maakt zijn favoriete rol waar. Joep Schreuder vroeg aan middenvelder Marco van Ginkel... of dat komt door de sterke bezetting op de reservebank. Ja, het valt wel op, hè. Alle jongens die invallen, die, uh, ja, die zijn belangrijk voor het team... Ja, het is nooit het uh, nooit elftal wat het doet. Het, uh, het zijn altijd de 23 spelers, de staf. Iedereen, uh, iedereen hoort erbij. Dus ja, we zijn heel blij dat ze belangrijk zijn. Ja. Het versterkt wel de concurrentie, toch? Een beetje een gezonde concurrentie in het team? Ja, zeker. Ja, je weet dat op uh, ja, elke positie is bijna wel dubbel bezet. En ja, alle jongens uh, kunnen heel goed voetballen, anders ben je hier ook niet. Ja, en als je dan invalt en uh, elke keer doen ze het goed, ja, dan uh, wordt de concurrentie steeds groter natuurlijk. Vind vind jou zo goed. Vind je jezelf ook goed? <laughs> Dat zegt een speler dat over zichzelf, nou ah, ik ben wel tevreden hoe het nu gaat. Ja, tevreden kun je wel zeggen. Ik ga niet zeggen dat ik goed ben. Maar uh, nee, ik ben wel tevreden hoe, ik, uh, ja, hoe het gaat over mijn spel. En zowel persoonlijk als met het team. Dus, uh. Maar toch over jou, wat kan dan nog beter? Ja, af en toe uh, natuurlijk uh, slordigheden, zoals gisteren ook een paar keer uh, slordig balverlies. Dat moeten we wel uit. Maar uh, ja, ik sta natuurlijk ook niet, uh, niet vaak verdedigend in de middenvelden. Maar ja, die taken vul ik wel uh, redelijk in, ja. Je bent zeg maar toch een beetje de moderne multifunctionele speler. Hè? Box to box, loopvermogen, techniek. Is dat vroeger door iemand uh, tegen jou gezegd, een trainer of zo... die dat wel eens tegen jou heeft gezegd van dat is jouw kracht? Uh, ja, ik weet nog wel in de C1. Ik stond eerst uh, altijd verdediger... En... Ja, toen heeft wel, uh, ja, Leo van der Kraas uh, mijn trainer. Maar, ja, de trainen van de C1 toen heeft me toen, uh, ja, naar het middenveld gehaald, omdat, ik, uh, omdat hij wel zag dat ik daar meer kwaliteit had. Dus dat ik toen dat loopvermogen had, dat wist ik nog niet. Ja. Zo'n Rutte bijvoorbeeld. Afgelopen jaar heb je lekker mee gewerkt, toch? Ja, dat klopt. Nee, daar uh, was ik heel blij mee. Een hele goede ja. trainer. Uh, ja, zowel persoonlijk als op het veld uh, ja, was ja. ik heel blij met hem. En... <laughs> ja, dat, uh, nee, dat is jammer dat hij weggaat. Waar investeert, hij, Rutte wordt gezegd hij investeert heel goed in, in, in spelers. Vindt hij leuk om die op te leiden? Waar heeft hij jou bijvoorbeeld nou van, iets bijgeleerd afgelopen jaar? Nee, dat klopt. Ja, Rutte is heel veel ja, persoonlijk met je bezig. En, ja, ik Ja, dan kijk je heel veel, heel veel beelden terug van de, van de afgelopen wedstrijd: de dingen die goed gingen, maar ook de, de minder goede dingen. En ja, daar kun je dan weer specifiek op trainen. Hoeveel beter word jij nog? Ik hoop nog een stukje beter. Bij Vitesse? Ja, misschien wel. Die gaan al snel trainen. Dan ga jij pas op vakantie. Want jullie, jij gaat echt voor het Europese kampioenschap. Daar gaat Jong Oranje voor. Zo is het toch? Alles minder is, is niks, hè? Nee, het liefst niet, nee. nee, nee. Ja, als je hier bent, dan wil je natuurlijk uh, ja, voor het hoogste haalbaar. Maar... Ja, we leven gewoon naar de, naar de volgende wedstrijd en dan zien we het wel. Maar wij hebben wel als doel uh, ja, om hier uh, een prijs te pakken natuurlijk. Maar inderdaad, Vitesse begint al uh, ja, op 20 juni. Dus uh, ja, dat zou uh, zeggen dat ik dan maar één dag vakantie heb. Maar... Dat <laughs> nee, dat zal wel niet. En, uh, ik dacht dat ik vijf, vier, vijf juli moest melden. Ze beginnen trainer nog. Dat is voor jou volgens mij best belangrijk. Ja, dat klopt. Nee, dat is altijd belangrijk. Ja, het is nu natuurlijk allemaal uh, ja, een beetje open wie, uh, wie de trainer wordt. En ja, nieuwe technische directeur dacht ik. Dus ja, ja het is allemaal open. ja, dat uh, moeten we allemaal nog even afwachten. Uh, uh, ga je naar Chelsea? Ik lees ook zulke dingen. Oh, je leest alleen maar? Ik lees zulke dingen, Even los van de Engels. Zou je graag uiteindelijk in Engeland willen belanden? Ja, dat is natuurlijk een, uh, ja. een hele, mooie, ja, hele mooie competitie. Uh. Maar ja, er zijn meerdere comp mooie competities natuurlijk. Hoe zie jij jouw carrière? Met zo vraag. Ja, dat ben is zo vraag. Ja, dat is natuurlijk uh, een hele open vraag. Maar... Geleidelijkheid. Ben je iemand die net als Maher bijvoorbeeld heeft gezegd... rustig aan? Of zeg ik maak die stap gewoon? <laughs> Ja, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt in het voetbal. Maar uh, ja, ik, heb net, ik heb natuurlijk nog twee jaar contract bij Vitesse. En, ja, Vitesse is natuurlijk ook een club die, uh, ja, die zich omhoog wil knokken. En, uh, ja, dat gaat ook steeds beter als je de afgelopen jaren uh, bekijkt. Dus ja, ik zit bij Vitesse goed. Maar uh, ja, zoals ik al zei, je weet het nooit. Je weet het inderdaad nooit. We hoorden Marco van Ginkel in gesprek met Joep Schreuder... die we op dit moment uh, aan de telefoon hebben. Joep. Check. Goedenavond. Uh, hoe, is Goedenavond. Het, hoe is het daar in Israël met de ploeg? Ja, dat goed. Jonge groep, dat is dan wel aanstekelijk, vind ik. Uh, uh, jonge kerels die succesvol zijn en op een plek als Tel Aviv. Spelers kijken uit op de Middellandse Zee, 30 graden. Ik zeg niet als vakanties. dat niet. Maar die jongens zeggen het allemaal heel erg fijn zin. Zeker als je wint, natuurlijk. Hoe heeft Oranje, jonge Ronnie deze dag doorgebracht? Uh, nou, wij kunnen ze zien vanuit ons hotel. Soms hangen ze over het balkon. Half twee was er een. Uh, Bijeenkomst met de pers, schrijvende pers en met ons, zoals u, zoals u zojuist kon horen. En verder zijn ze volgens mij weer op het strand gewicht een aantal mensen hebben getraind in uh, de Maccabi Tel Aviv. En morgen gaat men we dan weer richting uh, het stadion Petac voor de voorbereidingen richting Spanje. Hoe is het uh, om te werken met het jonge Oranje? Is het te vergelijken met Oranje of is het allemaal net iets losser met perscontacten en dat soort zaken? Ja, nou, dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. je nou, nou, uh, hebt het volgens mij ook wel eens meegemaakt dat het overkomt. Wat ik al zei, het is toch wel aanstekelijk. Het zijn jongens die, die toch wat makkelijker te benadigen zijn. Hoewel ik wel vind dat de KVB heel strikt is en dit hele toernooi heel serieus neemt. Dat moet ook, maar ook in de pestcompact is het allemaal heel erg vastgelegd. Um, als we de LP prestaties... Ik weet nou ook niet of we die heel erg moeten overzatten. Want Rusland, daar winnen ze dan van... Nou ja, die hadden het toch niet zo aan internationals rust, want die ploeg zat het niet mee. En aan de andere kant, het is natuurlijk wel een goede groep. Even de lijsten ben ik even doorgenomen. Er zijn toch wel veel spelers die die Europese top zouden kunnen halen, denk ik. Grote test Spanje, niet overmorgen. Maar de bedoeling is, volgende week weer in de Rusland in de finale. Ja, je zegt het hè, de wedstrijd tegen Spanje is al veel over gesproken. Um, uh, we kennen voorbeelden uit het verleden van uh, never change a winning team. maar Aan de andere kant, geef uh, spelers een beetje rust. Waar denk je dat Corpot voor gaat kiezen? Maar Pot is toch een beetje een conservatieve coach. Je veel met dik advocaat. Ik denk dat hij kiest voor stabiliteit. Dus voor continuïteit. Alleen denk ik dat Stroopman in Jeruzalem wel heel erg... Ik weet niet, die 1 2 wist doet misschien ook omdat hij een gekke kaart had. Maar verder denk ik dat hij vasthoudt aan zo'n speelwijze, maar ook aan de meeste mensen spelen als tentplaats misschien de strookman kan spelen. Vanmorgen was er een kritische column van Willem van Haneghem in het AD. Is daar nog op gereageerd? eigenlijk vergeten te vragen aan Van Ginkel. Dat is misschien een foutje van mij. Maar waar gaat hij het over? Uh, van Ginkels, de man die gaat altijd. Nou, hij, hij vindt het middenveld gewoon ja. uh, niet goed. Hij vindt uh, dat uh, een, een goed team altijd een, uh, een middenveld moet hebben... wat de basis vormt voor zowel de steun voor ja. de verdediging als, uh, als de aanval. En dat hij vindt dat het los, loshangend zand is. Ja, sorry. hij heeft er meer stand van dan ik. Maar ik zie gisteren toch wel een elftal waar de patronen heel erg zichtbaar zijn... En dat weet je toch ook dat Rusland altijd het een ploeg is dat, dat zo snel kan omschakelen. je kunt niet volop op aanval. Ze hebben gisteren zeer gevoleerd en heel alert gespeeld. En een veel betere PWL dan tegen Duitsland. Ik vind dit team wel erg goed in elkaar steken hoor. Gewoon ze zo gevarieerd zijn en een bank hebben... Spelers erop? Nou, die, die hebben heel veel andere ploegen niet. Nee, dat is inderdaad een grote verschil, lijkt het op dit moment. Ja, Alleen denk ik de grote ploegen lijken uh, Italië en Spanje als tegenkandidaat voor het Nederlands elftal. In de halve finale ja. trek je uh, Italië of Noorwegen uiteindelijk uh, zeg maar, uit de koker. Uh, is daar al over gesproken? Heeft men een voorkeur? Uh, pot zegt dat het er niet uitmaakt. Ik heb een paar scouts gesproken. Wat ik ook wel vreemd vind hoe in die stadion, hoeveel scouts er zijn? Veel uit Oost-Europa. Terwijl ik dan toch ook denk. Waar komen die nog voor scouten, omdat dit toch wel spelers zijn die, die eigenlijk al op een grote radar staan? Ja, maar, maar veel, veel, zeggen... kijken, veel kijken, veel zien. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, oké. Okay. En uh, even Bleuming bijvoorbeeld, die heeft veel over verger gehad. En die zegt ook wel, die, die is dan helemaal toe Noorwegen. Die zegt, ja, Italië is geweldig, maar vergeet Noorwegen niet, die kan voor verrassing zorgen. Kortom, uh, jij vermaakt je daar wel. <laughs> Nou, het is vergeleken met het, ik ben niet zo vaak met Grote Oranje... maar ja, het is, en ook de stad, en zoals het land. Er gebeurt nogal wat uit hier, en, en het weer is fantastisch. En die spelers hebben het leuk. Dus uh, die, die willen wel zorgen tot volgende week dinsdag in Jeruzalem. Heel goed. Veel plezier nog, en uh, veel succes voor de jongens daar. We wensen in ieder geval succes ook van ons. Dankjewel Joep. Jong Oranje is over het komend weekend in ieder geval verzekerd van hoog bezoek. Louis van Gaal zal bij de halffinale op de tribune zitten. De bondscoach van het Grote Oranje vliegt eind deze week samen met zijn assistent Danny Blind en KNVB-commissaris Gerard Bauer... vanuit Amsterdam naar Tel Aviv, waar het basiskamp van Jong Oranje ligt. Voorzitter Michael van Praag van de KNVB komt zaterdag naar Israël. En we hebben dan ook nog een bericht over het elftal voor spelers onder 19 jaar. Dat heeft zich gekwalificeerd voor de eindronde van het EK Voetbal. Dat in juli in Litouwen wordt gehouden. De talenten van bondscoach Wim van Swan verzoegen vanavond rival. Duitsland. In de Noorse plaats Notodden met 1-0. Nederland dat zich vrijdag had geblameerd door van het nietige Cyprus te verliezen, eindigde daardoor met zes punten als eerste in de pool voor Noorwegen. En opmerkelijk eigenlijk is dat uh, zowel Duitsland onder 19 als dus Duitsland, uh, dit jong uh, Duitsland, al vroegtijdig in het toernooi wordt uitgeschakeld. Dus zo goed lijkt het allemaal niet, Auke Kok, inmiddels uh, in de studio uh, aanwezig. Ja, het is, is toch opvallend, Auke, dat, uh, dat Duitsland met die jonge talenten op dit moment dus een beetje lijkt uh, ja, terug te vallen. Ja, ho hoewel dus bij, die, uh, bij dat uh, jonge Duitsland in Israël een aantal van hun uh, beste spelers niet uh, mee Ja, die, grote jongens uh, zijn er het mee het kunnen met het, met het grote Duitsland mee. Dus het uh, zou een uh, beetje kunnen vertekenen. Ja. Uh, Auken, uh, we gaan het direct hebben over uh, 1988. Altijd leuk. 25 jaar terug in de tijd. We worden oud. Je hebt hetzelfde haar, volgens <laughs> mij toen nog. <laughs> jij, jij, jou is iets veranderd, hè? We hebben tijd voor muziek als je dat soort opmerkingen gaat maken. Tot 11 uur, LOS langs de lijn. Met Jack van Gelder.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 for a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 De lekkere muziek. Robert Palmer, Every Kind of People. En het is eigenlijk een beetje alsof je de achtergrondband van Barry White heeft overgenomen. Het Volksparkstadion is van Oranje. En Michels en Karel Akerman En iedereen. En het Legioen. Hoeveel zijn het er? Acht of tien En dolle vreugde. Het Nederland Elftal speelde een fantastische wedstrijd hier in Hamburg. En neemt wraak voor het verlies. En het drama natuurlijk voor de West-Duitsers. Maar ze zijn weggespeeld door Oranje. Gewoon weggespeeld. Gewoon weggespeeld. De overwinning van het Nederlands elftal op de EK 88... West-Duitsland net met 2-1 verslagen. Precies 25 jaar geleden begon het Europees kampioenschap in Duitsland... met de wedstrijd tussen West-Duitsland en Italië. De openingswedstrijd in Düsseldorf eindigde in 1-1. De komende twee weken schenken we aandacht aan deze unieke prestatie. De aftrap is voor Auker Kok, goedenavond... Hey. die het boek 1988 wij hielden van Oranje schreef. Waarom heb je dat boek eigenlijk ooit geschreven? Nou, ik had toen het boek over 1974 geschreven. En toen zei mijn uitgever... nu weer vast een boek gaan schrijven over 1978. 88. Oh nee, 78 nee, eerst. Mijn, ja? okay, mijn uitgever zei toen... maar toen dacht ik, ja, dat heeft ten eerste als nadeel... dat je het dan e e eigenlijk over dezelfde mensen hebt. Hè? Ik ja. probeer altijd in die boeken veel uh, biografische schetsen te maken. En 1974 ging uh, in zo belangrijke mate... over die uh, beruchte nederlaag in de finale... dat ik dacht, eigenlijk is 1988 een logische vervolg... omdat we toen, hè, zoals dat uh, fragment met Evert de Napel net ook aangaf dat was eigenlijk een beetje het uh, wraakgevoel. Al is het woord revanche, zou je eigenlijk moeten zeggen... maar het voelde als een wraak. Dus ik denk, dat maakt onze obsessie met de Duitsers... Uh, waar dat toch eigenlijk een beetje over ging, beter af. Wat is het mooiste gedeelte uit het boek, volgens jou? Ja. Uh, ik vond... Uh, nou, eigenlijk vond ik... Nou, uiteraard is die, uh, die uh, hele beschrijving van die halve finale tegen uh, Duitsland... Hij uh, was heel dankbaar om te doen. Uh, ik vond eigenlijk van nou eigenlijk. Weet je wat het is? 1974 was magisch voetbal. En dit was eigenlijk een toernooi. waar Nederland weliswaar goed speelde. maar niet waanzinnig goed. Maar het waren eigenlijk toen. Was, voor mij was het, het toernooi van de momenten: magische momenten. Eigenlijk ook ironische momenten. Uh, want als je zegt: speelde Nederland. Iemand als Hans van Breukelen, de keeper van toen, die houdt nu nog lezingen waarin hij, he, want hij was een uh, gelovige man, ook een uh, bijgelovige man... die zo, ja, onze sfeer, zegt hij, was toen zo speciaal, daardoor wonnen wij. Helemaal aan de andere kant van het spectrum staat iemand als uh, uh, Van Bas... die heel veel nuchterder is. Hij zegt, ja, de sfeer was zo goed omdat we wonnen. He, in een selectie waar wor wordt gewonnen, is de sfeer goed. Nou ja, het is maar hoe je, ook de betrokkenen kijken er vaak weer heel anders op terug... Ik neig iets meer naar de van Basten kant. Ik, ik probeer altijd oog te houden voor het uh, toeval in het spel. En dan roep ik altijd heel hard... Ierland! He, yeah. Want toen die, die goal van Wim Kieft uh, tegen Ierland... mislukt, schot die... van Koeman buitenspel van Kieft, buitenspel. raken met het bal. Nee, een, een verkeerde kobbel eigenlijk van Kieft. En ja. buitenspel van, uh, van Basten, een Ier een die net een, ver, een verkeerde stap maakt. Het gras dat Kirk droog is, waardoor die bal die eigenlijk naast had moeten gaan... en nog net ingaat. Terwijl het doelpunt tegen Ierland, het stond toen de hele tijd met 0-0... een doelpunt zat er eigenlijk helemaal niet meer in. Nee. En, en dan, dan valt het doelpunt toch. En was het doelpunt niet gevallen, dan had iedereen geroepen. Dan was namelijk Ierland doorgegaan naar de halve finale dan had iedereen geroepen van... zie je wel, deze generatie van de Vaneburgers en, en, en de Koemanetjes... Die, uh, die redden het nooit, die te slap, et cetera, et cetera. En nu eigenlijk door een wonder toeval uh, redden ze toch. En een ander magisch moment is toch het, het doelpunt... wat jullie eerder in de uitzending al lieten horen van, uh, van Basten in de finale. Die uh, beroemde volley door de UEFA uitgeroepen tot het doelpunt van de eeuw. Weet je wat... Rines Smiegelt op zijn bankje zei toen Ar Arnold Muren... die beroemde voorzet gaf... Wat doet hij nou? <laughs> en, weet, en weet je wat... Um, uh, Arnold Muren dacht toen hij die bal gaf naar Van Basten. Wat doe ik nou? Want hij, hij wilde die bal niet zo en geven. Van Basten zei ook, wat doe ik nou? Ja, ja inderdaad. Want je, je, Jij weet nog heel goed, de stylist, de man met de zuivere paas in het elfde... was Arnold Muren, ja. inmiddels al 37. En hij gaf eerlijk, was ook iets van die uh, generatie... heel anders dan de generatie van 74, was die van 88... veel meer bereid tot de zelfreflectie en zekere bescheidenheid ook... Muren zei tegen mij, ik wilde die bal niet zo raken. Ik wilde die bal scherp aansnijden. Zodat Marco die bal bij de tweede bal kon binnen uh, uh, uh, knikken als het ware. En uh, ja, die bal werd een soort vuurpijl. <laughs> en Van Basten dacht inderdaad, toen die bal op hem afkwam: wat moet ik nou toch doen? Want hij vertelde mij ook heel, heel eerlijk, Van Basten... ik zat stuk, hè? want zoals je weet, Van Basten zat, was niet fit. Hij had in het hele seizoen daarvoor de meeste tijd was hij geblesseerd geweest... aan die beroemde enkel van hem... En hij zegt, ik, ik zag dat, dat, dat de dingen me afkomen. En ik, zat, ik had totaal geen fit, want normaal gesproken zou ik die bal hebben aangenomen. Controleren, misschien een, een verdediger uitkappen... of een combinatie aangaan met een uh, middenveld die, die bijsluit. Maar hij zegt, ik kon niks meer. Ik denk, uh, weg hebben, uh, met dat ding. En daar zei hij was daar niet blij mee, volgens mij. Die maakte net op dat moment, die verwachtte net als iedereen een voorzet. Die maakte net zoals uh, Stap, tennissers ja. doen, even de splitstep. Ja. Ja. Net op dat moment vlieg, vliegt de bal over zijn hoofd en... Uh, en zo ontstaat dus elk door toeval en samenloop van omstandigheden... een van de mooiste goals uit de, uit de historie. En als we teruggaan naar de eerste wedstrijd van Oranje... Eh, toen hadden we niet kunnen vermoeden dat eh, zo'n doelpunt werd gescoord... in de finale tegen de Sovjet-Unie. Want nee. Nederland verliest de eerste wedstrijd van diezelfde opponent. Ja, en ook weer zo ironisch. Jan Wouters, de middenvelder van dat team, zei tegen mij... de eerste wedstrijd waren wij beter dan de Sovjet-Unie en wonnen zij. In de finale waren zij beter dan wij en toen wonnen wij. Dus dat is ook weer zo ironie van, van het, van het uh, spel. Want het raar is, toen die eerste wedstrijd in Keulen... Uh, speelde Nederland eigenlijk heel goed. Ja. Heel samenhangend. En met, met de, de Hollandse school, 4-3-3, netjes. ze ze bij één kans gehad, volgens mij. Uh, zoals in die kwalificatie ook. Uh, glansrijk hadden, hadden gespeeld, steeds zonder, zonder Van Basten. En, um, en, en, maar ja, eigenlijk had Michels normaal gesproken... dat team moeten handhaven, want het speelde goed had verloren. Maar goed, die uh, dingen gebeuren. Maar hij, hij vond toch ja, in zo'n toernooi moet, is het nu of nooit. En, en ik ben tegen verliezen. Verliezen geeft een, een slechte sfeer in het team. Ik ga zekerheden inbouwen. En schakelde dus over eigenlijk op een on-Hollandse stijl van iets van anderhalve spits. Ja, Hij heeft ook later gezegd, ik wil de Bosman niet passeren. Die heeft mij uh, uitstekend geholpen in de kwalificatie. Fantastisch ja. gespeeld. Van Barster was toen geblesseerd. Ja. En toen kreeg hij eigenlijk de gelegenheid na een nederlaag om te zeggen, ik kies toch eigenlijk voor me op papier betere spits. Ja. Waar uh, Kruijf, die langs de zijlijn altijd uh, bereid is... om zijn afwijkende mening te geven, al je erop hamerde. Wat misschien weer voor Michels weer een reden was om het niet te doen. Je weet nooit hoe die, nee. uh, hoe die uh, dingen gaan. En inderdaad, die wedstrijd daarna tegen Engeland. Ik was er zelf bij in, uh, in Düsseldorf. Ik weet nog dat ik daar ineens de, de namen van Erwin Koeman... en van Bast op dat uh, scherm ja, zag geen staan. Van Schip meer. geen van Schipmeer. En dat ik toen dacht, maar dat is achteraf makkelijk praten, zeg ik... Toen dacht ik, ja, lekker. Ja. Met uh, Koeman meer uh, degelijkheid. Uh, een uh, buffelaar geworden. Eigenlijk van oorsprong een uh, stilist En uh, Marco erbij. Ja, op een manier gaf we dat ook. Uh, maar ook tegen Engeland daarna. Wat het trouwens een hele goede wedstrijd was. Hadden we ook weer een mazzel. Engeltje op de lat. Dat soort dingen. Twee uh, ballen tegen de paal. Ja. Uh, in de eerste helft van ja. uh, Engeland. en Maar ja, goed. Drie uh, go golden goals van uh, uh, Van Basten En we gingen door. Van Bast de Bosman. Dat werd... Toen eigenlijk niet zo'n discussie, omdat er een enorm verschil in kwaliteit was. Voor iedereen wel zichtbaar. Ja. Het ging om fitheid. Kunnen we dat vergelijken met Van Persie en Huntelaar op dit moment? Um, ja, in zoverre dat je met, uh, met Huntelaar iets meer weet uh, wat je kan krijgen dan met uh, Van Persie. Van, van Persie Dus net als Van Basse toen een man van uh, momenten. En een die, grotere voetballer. Hè, dan, uh, dan. een veel betere techniek. Ja. En een uh, geniale speler. En dat was uh, Bosman ook niet. Ja. Om met Van de, de, de, de, de Basse te spreken. Die zei, ja, het, het, het, het, was, het was wel sneu voor uh, Bossy. Zoals uh, Bassi hem toen noemde. En Basie, ja. Hij zegt, ja, had hij maar uh, beter moeten zijn. Ja. Uh, zo uh, zo uh, nuchter en hard uh, ging dat toe. Het mooie was ook dat uh, beide spelers speelden toen in ieder geval... Uh, uiterlijk op Cruijff Sportschoenen. Uh, uh, en Bosman speelde op de Van Basten, want dat vond hij de lekkerste schoen. Dat geeft ook wel een beetje aan hoe de, <laughs> hoe de verhouding toen was. Ja, ja. Uh, Kief speelt niet veel uh, nee. uh, bij het, het Nederlands elftal. Ja. Is natuurlijk succesvol geweest met PSV in dat jaar. Maar is uiteindelijk dus ook wel weer heel belangrijk in die wedstrijd tegen Ierland. ja. Ja, wat ik, wat ik uh, net zei, het was eigenlijk een hele matige wedstrijd van uh, Nederland. En ze moesten een goal maken. En uh, Kiefs was eigenlijk een soort uh, stoorzender in die selectie al weken lang. Want hij, hij, hij was in uh, grote vorm bij uh, PSV. U Europa Cup 1 gewonnen. En eigenlijk een beetje, ik moest eraan denken toen na het afgelopen... EK, toen dat wat uh, slecht verliep voor uh, Nederland. En dan gaan mijn, mijn soort mensen van de pers gaan dan alles gaan dan op zoek naar uh, verklaringen. van dit en dat. En toen, ja, Huntelaar was er naast. En, en, die, en, die en die is gaan lopen zeuren. En mede daardoor was de sfeer zo slecht. En daarom speelde welk zo slecht. Toen dacht ik, maar die rol van Kieft in 1988 was bijna hetzelfde als die van Huntelaar nu. En Kieft kon enorm uh, zagrijnig zijn. Hij heeft constant lopen mokken en, en, en doen. En dat heeft toch het goud niet in de weg gestaan. Nee, maar het werd op z'n Amsterdamse een beetje weggepoetst toen in die groep. Ja, precies. Ja. Um, die overwinning uiteindelijk op Duitsland op 21 juni 88. Dat is een van de weinige data die ik echt in mijn hoofd heb. En dat vergeet ik helemaal nooit meer. Nee. Was dat uh, het verwerken van een trauma van 74? Was het daarmee afgedaan? Nou, dat uh, dachten wij toen. Uh, we komt... zijn er nog niet los van, nog steeds niet. Uh, nou, nou, ik kijk, uh, dus het was natuurlijk een geweldige avond. Ik, zal, ik ga ook maar niet zeggen wat ik allemaal heb geroepen en gedaan op die avond. En wat nee, ik allemaal al al over, over Duitsland heb, heb geroepen. Het is dus nee. allemaal niks. Eigenlijk achteraf ook niks om trots op te zijn. Het zei eigenlijk <lacht> meer over ons dan over die Duitsers. Uh, maar goed, uh, wij dachten dat we er vanaf waren van, van dat trauma. En, en op de achtergrond speelde de Tweede Wereldoorlog toch ook altijd weer een rol. En nou ja... Maar Luttele maanden later spelen wij tegen datzelfde west duitsland in de kwalificatie voor het WK 90. Oktober, ja. En daar hing toch mooi weer in de kuip een spandoekje van uh, Lotte Matthäus... met een uh, hitler uh, snortje. Ja, dat vond ik niet zo leuk. Dus we, we, we waren er ook weer niet helemaal los van. Nee. Daarna kregen we nog op dat ze op de WK in Italië in 1990... het uh, spugen van uh, Vuller, Rijkaard naar de ja. lokken van uh, vullen. Dus met, met andere woorden, eigenlijk ebde dat pas in de jaren 90... toen Duitsland was her, herenigd en toch niet zo'n eng, groot buurland bleek te zijn als wij dachten. En trouwens ook opmerkelijk minder succesvol was. Dat hiel, hielp ook. Eigenlijk is het sindsdien allemaal wat genormaliseerd en tegenwoordig speelt. Is, Duitsland heeft al vele jaren, eigenlijk de, deze hele eeuw... een heel gewoon een elftal met veel leuke spelers. En uh, niet, niet minder aantrekkelijk nee, dan Nederland. Tot slot, uh, Koeman heeft nooit uh, zijn uh, billen afgeveegd... met het shirt van Matthews, wat uh, vaak werd gezegd. Nee, dat was toon. Ja, want het shirt van Matthäus heb toon. ik thuis en er staat niets op het shirt. Geen uh, streken. Helemaal ik ik... niks. Het EK 88 dus. De komende twee weken schenken we elke dag aandacht aan deze unieke prestatie... met reportages, gesprekken en het dagboek van Ronald Koeman. Dankjewel, Auken. Wij gaan door met wielrennen. Gisteren boekte Bouke Mollema een mooi succes voor de Blanco wielerploeg... door de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland te winnen. Vandaag was er geen winst voor Mollema, die was voor Peter Sagan. Maar de Groninger klom wel naar de zesde plaats in het algemeen klassement. We praten erover met een van de Tijdens in de koers Jan Boven. Goedenavond Jan. Goedenavond. Wat was het voor een etappe vandaag? Uh, uiteindelijk toch wel een spannende etappe. Met een uh, zeer uh, snelle start. Waarin we eigenlijk de boot gemist hadden. En, een, uh, en nou, wat uh, veel mensen op de televisiemissie hebben kunnen zien. Een uh, zeer zware en ook spannende finale. Hoe ging het met Bouken? Uh, uiteindelijk uh, wordt hij vijfde. En een uh, zeer nette prestatie. Wat uh, op de klim zat hij uh, aan zijn limiet te rijden. En in de afdaling door een valpartijtje mist hij eigenlijk de, de eerste vier. Maar door een uh, super afdaling en uh, het tweede gedeelte te rijden... pakt hij toch nog wat tijd op de, de mannen achter hem. Ja, wat was het plan van aanpak vandaag? Uh, een beetje zoals het gelopen is. Ook na de overwinning van gisteren? Je hoefde je tactiek niet aan te passen? Nou, we hadden gisteren uh, een wat algemenere tactiek... omdat we eigenlijk met, uh, met drie mannen op het klassement een klein beetje waren... En we het open hadden gehouden om uh, na gisteren pas echt de echte specifieke tactiek te maken. Nou, na gisteren was het duidelijk dat Bouke onze beste man was uh, daarvoor. En, en dat hebben we vandaag uh, een beetje, uh, beetje gestroomlijnd. En hoe nu verder? Vol inzet op de eindzegen van Bouke? In ieder geval dat we, dat we met Bouke als beschermde renner uh, vanaf nu uh, tot de laatste dag uh, gaan strijden daarvoor. Nou, is die kansrijk gezien de resterende etappes? Nou, wat we nu uh, gezien hebben, we hebben de berg op de aankomst van gisteren. Daar konden we wat tijd verschil maken. Uh, vandaag uh, was het een uh, lastige aankomst. En we hebben nog één uh, lastige aankomst uh, de voorlaatste dag over de Albula pas en de tijdrit. En daar zullen we het dan in moeten doen. En de dagen daartussen zal niet voor het klassement echt spectaculair worden. Is hij in deze vorm jullie belangrijkste man voor de Tour? Uh, ja, zeker. En wat hebben we vanmorgen voor, voor etappe? Morgen hebben we een uh, min of meer... Het is geen vlakke dagen, want die hebben je in Zwitserland weinig. Maar uh, ik verwacht een, uh, een massasprint. Oké, okay. heel veel succes en wens de mannen veel sterkte in de komende dagen. Dankjewel. Gaan we doen, dankjewel. Komende zaterdag wordt de jaarlijkse ronde van Tessel gevaren. De grootste zeilwedstrijd voor katamarans. Dit jaar is ook de kernploeg van het Watersportverbond van de partij. De Nakrij 17, de nieuwe Olympische klasse, is namelijk ook een katamaran. De teams brachten vandaag hun boten naar het warreiland. Niet per auto, maar gewoon via het water. Klinkt ook heel logisch eigenlijk, René Groeneveld. Goedenavond. Hallo, goedenavond. avond. Ja, waar moesten die boten vandaan komen? Van Scheveningen, daar hebben we getraind uh, voor het WK uh, dat in juli uh, plaatsvindt. En waarom hebben jullie ervoor gekozen om ze naar Texel te varen? Ja, of we moeten ze uh, in- en uitpakken en dat uh, kost een dag. En toen dachten we van ja, we kunnen er ook een hele mooie trainingsdag uh, van maken. En dan uh, varen we het over. Ja, varen is fijner ja. dan je denkt, dat is een oude kreet. Ja. Maar hoe was het? Ja. <laughs> hoe was het onderweg en zo? Nou, het, uh, we dachten uh, met een mooie zuidenwind uh, dat we er een uurtje of vijf uh, over zouden doen. Maar um, ja, de wind is al uh, ongeveer twee weken noord. Um, dus we hebben er uiteindelijk elf uur over gedaan. Voor donker <lacht> waren we op Tessel, gelukkig. Goed, dus jij hebt ook weer eens uh, echt lang op het water gezeten, begrijp ik. Heel erg lang, ja. ja. Wel een record uh, ja, voor het nee, Te nee. lang of uh, vond je het wel leuk achteraf? Achteraf is alles leuk. Vind ik ook mijn schooltijd leuk hoor, bijvoorbeeld. En de militaire <lacht> dienst van de week. Nou, het was onderweg wel even van... Uh, nou, we zien wel de vuurtoren van een helder. En uh, kunnen we die niet naar ons toe trekken? <lacht> maar um, <lacht> nee, dat is super gaaf om te doen en, uh, met het hele team. Ja, en de omstandigheden ja. verder wel goed, behalve die noordenwind. Um, nou ja, het was, het was frisjes, maar met de goede uitrusting uh, van onze nieuwe sponsor met Sigmundin uh, was het lekker warm. Prima. Wat, wat heeft hij voor spullen? Heb je dat ook meteen verteld? GELACH <laughs> <laughs> Nou, kleding, een oh, Prima. De Ronde van Texel is een wedstrijd voor wedstrijdzeilers en recreatieve zeilers. Wat hebben topsporters als ja. jullie daar te zoeken? Um, het is voor ons een goede training, uh, er zijn heel veel uh, boten aan de start. En uh, daarom pakken we deze wedstrijd mee. En bovendien is het uh, op stroom, wat heel erg lijkt op uh, uh, Scheveningen. Scheveningen. Ja, ja en uh, daar we ons WK. Dus een uh, goede voorbereiding. Ja, goede voorbereiding, want de wedstrijd is zaterdag pas. Wat gaan jullie doen op het eiland? Nou, we hebben uh, eerst de uh, Tessel Dutch Open. Die begint uh, woensdag. Morgen okay. hebben we even een rustdagje. En uh, de boot uh, op een top klaarmaken. Ja, ik moet er ontzettend doen. de Tesla Dutch Open hebben ook ooit een vrouwelijke presentatrice gehad. Die dacht dat het zo heette, omdat het dan bijvoorbeeld niet binnen was. Maar dat is bij jullie ook nooit, hè, volgens mij? Uh, nee, dat gaat wat moeilijker. <laughs> Vorig jaar kwam je op de spelen in actie bij het matchrace in de Elliot. De Naka ja. is een totaal andere boot. Hoe leerzaam was deze dag voor jou? Uh, heel erg. Ja, maar je ziet ook, de, de boot uh, die gaat heel erg hard uh, met wat meer winst. Maar goed, uh, ja, je ziet gewoon uh, dat het ook wat langzamer kan gaan. En dan is het eigenlijk gewoon een kielboot. Maar uh, ja, het is heel hard trainen geweest uh, afgelopen winter... om uh, eigenlijk van een kielboot om te scholen. Uh, maar dat gaat, uh, gaat goed. En niet alleen op de boten? Nee, nee, nee. Hoe anders maar is dat? Met, met Karel Wegenman, Maar die is al nakrazeilen, dus die, uh, ja, die kan wel... Uh, die weet wat snelheid is. En uh, tijdens deze 11 uur ben je nog niet op hem afgeknapt? Zeker niet. Nee, nee. Gaan jullie terug uh, volgende week uh, naar Scheveningen? Ik heb begrepen dat het dan zuidenwind is. Ja, nou dan, uh, <laughs> dan zetten we ze wel uh, op de kar. En uh, gaan we met de pond over. Heel goed. Dankjewel René Groeneveld. Veel plezier en succes. Dankjewel. Goedenavond. Op de draf- en renbaan Duindicht was gisteren de jaarlijkse strijd om de Gouden Zweep. Een wisseltrofee met een historie die teruggaat naar de 19e eeuw... die ook lange tijd uh, nauw verbonden was met het Koningshuis. Maar de glorietijden van de draf- en rensport zijn al een tijd voorbij, hoewel... een groep sponsors uit, Kwa uit Qatar probeert de sport weer een nieuw leven in te blazen. Edwin Cornelissen bezocht de wedstrijd met de man die de sport decennia lang een stem gaf. Hans Ijsvogel, op zoek naar de magie van de Gouden Zweep. Bij het rondlopen op de Draf en renbaan van Duimdicht zie je af en toe wel de verwijzingen naar de grandeur van welheer. De dure wijnen die staan uitgestald, het jazzbandje dat staat te spelen. Nou, was mijn herinnering altijd, uh, ja, als je denkt aan uh, Draf en races... je ziet de grote hoeden, de chique pakken, is dat nog steeds zo, meneer. U bent van de businessclub. Hè? Nou ja, het is wel uh, verminderd, maar dat is natuurlijk gekomen doordat het uh, prijzengeld natuurlijk gedaald is. Maar ja, u ziet het zelf. Dit is een van de mooiste banen van Europa. U ziet het. De, de, de bomen, de Lindenbomen komen mooi uit. Moet je eens kijken als je daar de laan op gaat met de kastanjebomen. Het is gewoon een droom als ik. Als ik naar Duinder reed, dan is het alsof ik naar een vrouw ging waar ik verliefd op was. Ja. Als ik het laantje bij Waalsdorp, als ik daar opkwam, de Laan, dan kreeg ik de vlindertjes in mijn buik. Maar u zegt dus dat prijzengeld moet omhoog en dan komt dat publiek ook vanzelf alweer? Als je goede paarden hebt, dan krijg je meer publiek, dan krijg je meer spel en dan krijg je betere paarden. Het is hetzelfde als, als Ajax tegen Feyenoord of PSV speelt. Ja, dan komen de mensen... Een van de grote prijzen waarom vandaag gestreden wordt, dat is de Gouden Zweep. Hans Ijsvogel, natuurlijk bekend als dé stem voor wat betreft het draf- en rentsport in het verleden. Mick Silver S met Jan Wagener junior heeft een handicap van 80 meter goed te maken. Uh, wij richten ons op die Gouden Zweep, want dat is wel natuurlijk de race met een enorme historie. Hè? Nou, dat mag je wel zeggen. Want uh, deze race die heeft uh, dus uh, gelopen is hij altijd in, in Nederland. En uh, onder het bewind van koning Willem III. En toen is, er, uh, is dat een beetje verwaterd. Hè? En we zijn dus in de jaren uh, 50 van de vorige eeuw teruggekomen. Uh, de, toen de voorzitter van de draf toen, dat was de heer Pasman, samen met prins Bernhard begon te praten erover om de gouden zweep... Als draverij weer in ere te herstellen. Na overwinningen van enkele minder aansprekende grootheden, zoals Thea Cornelia, Willem-Marie G.S. en Eibe van Papenhoef krijgen we de perioden kwikzilver. U heeft memorabele races verslagen, van ook memorabele paarden, kwikzilver bijvoorbeeld. Nou, kwikzilver was natuurlijk een fenomeen. Waarom was dat een fenomeen? Kwikzilver, die zijn gloriejaren die begonnen, toen bij een normale draver dus het eigenlijk voorbij was. En hij heeft een paar keer ook de Gouden Zweep gewonnen. Piet Strooper, die het superpaard Roland naar zoveel triomfen reed, heeft morgen henriette signaal in de koers zevenjarige, wat grote, schonkige en bonkige merry. Die namen van die paarden, van Deu, Henry Buitenzorg, Jojo Buitenzorg. Noem ze allemaal maar op, Speedy Folita, uh, Die namen, die hamerden je er gewoon in bij de mensen. Een prijsvol traditie dus, die uh, Gouden Zweep. We lopen eens eventjes naar binnen. Een van de gebouwtjes op uh, de Drafferrenbaan. Dit is het museum. En daar staat die uitgestalte, meneer. De Gouden Zweep. Ja, het is natuurlijk een uniek stuk. En, uh, hij is oud en hij ligt natuurlijk altijd in de kluis. En je kunt het ook zien als je er echt een klein beetje dichter nabij gaat. Hoe netjes die bewerkt is en al die ornamentjes er zo tussendoor Zijn er zitten. En allemaal bladeren ingegraveerd. Allemaal bladeren en nou ja, goed ornamentjes. Hier een kroontje en nou ja, een kruis en al, allemaal van die mooie dingen. En een echt, echt mooi... Een kogel aan de kop, hè, met, met daarop een paardje? Met daarop een paardje, dus. En dan ook nog weer helemaal netjes ingegraveerd met een, met een mooie tekst. Ja. Dus de winnaar vandaag, die mag de er weet, even die mee poseren, even nu zo um, een vasthouden en dan mag hij ze ronden maken. Ja. En als het goed is, lopen er nog een paar uh, klerenkasten, zoals ik ze noem, daarbij naast. Ja, dat hij niet gejat wordt. Dat hij niet gejat wordt, ja. We gaan nu eigenlijk een beetje te populair praten, maar goed. Dat, hey, respect, hè, voor de zweep. Respect, maar dan... Uh, en dan uh, ja, dan, dan verdwijnt hij weer en dan gaat hij in de kluis. Veertien dus, uh... paarden verzamelen zich voor de start van de Gouden Zweep 2013. En, drie en dan nu het heden. 26... Deze meneer hier staat uh, met uh, de microfoon in zijn handen. Is uh, de spreekstalmeester, letterlijk. Maar we hopen dat uh, het zo dadelijk toch even kan gaan gebeuren. Tijdens uh, de races op Duindicht. Ja, vroeger dus die Gouden Zweep verbonden aan het Koningshuis. Hoe is dat nu? Nu zijn het Arabieren. Hoe zit dat? Ja, de heer Wieger de Ruiter. Uh, de, de man is is uh, ja, ruim in de 80. Een energie uh, waar, je, waar je u tegen zegt. Hij heeft de connecties in het Midden-Oosten en heeft ze warm gekregen om, om wat voor te betekenen. En dat is een understatement. Want heb je dus over sponsoring? Tonnen. Ja. Dit is zeer welkom. En, en wat die mensen doen voor de randsport voor de in, in Europa, dat is zeldzaam. Meneer IJsvogel, ja, we horen dus dat die Gouden Zweep uh, een beetje is geadopteerd door uh, de Arabieren. Hè? Qatar is hier uh, volop vertegenwoordigd. Wat is nou precies de reden dat ze zich bemoeien met de draf- en rensport in Nederland? Waarom boeit ze dat zo? Nou, het boeit ze zo. Omdat dat heeft alleen maar een financiële reden. Ze hebben natuurlijk koersen voor Arabieren. Hebben ze daar in Arabië en in de omliggende landen. Arabische paarden dus. En dat zijn Arabische paarden. En daar zijn er wel een stel geëxporteerd naar Europa. Maar ze fokken daar zo verschrikkelijk veel van die paarden. Dat ze moeten een afzetgebied creëren. Nou, en daarom gaan ze hier in Nederland sponsoren. Dus het is alleen maar een financieel uh, motief. Martin, krijgen we groen licht? En daar is het veld van vertrokken en zijn we op weg naar de grote race. De nummer 3 van Krabas. Uitgeschakeld wegens dus te veel galopperen in de laatste rechte lijn. Daar komt Jan Rob de vliegen nog met Sorba Aldersen. Begaat het hem lukken. Nee, het is nog steeds Fortuna. Fortuna die de leiding heeft, maar het is nog vijf meter en de finish. Ik zou het niet weten of het die Sorba Aldersen is of dat het Peter Stroper is met zijn André Fortuna. Zo close was het de finish. De beelden worden nog altijd geraadpleegd trainer Rob de Vlieger. En aan hem, ja, hij is officieel, zullen nu diverse prachtige herenprijzen worden overhandigd. Maar het belangrijkste, kleinoot, is op dit moment de gouden zweep. Rob de Vlieger, hartstikke gefeliciteerd. Dat is een oude wetsoverwinning, hè. Van achteraf komen en dan exact in die laatste meter de overhand nemen. Je blijft voor mij een wereldpiqueur. Dat vind ik uit uw mond een heel groot compliment. Ik zit eraan te denken. 37 jaar geleden heb ik ook een keer een trainingsrit daar gereden op Duinlicht... om daarna op Hilversum een keer in een prominente race tweede te worden. 37 jaar geleden. Ja, ja. Hoe jong waren we toen? Uh, Tim Steens, uh, jij uh, kent Duinlicht uiteraard ook, maar daar ga ik het niet met je over hebben. Uh, de de bondscoach... vogelfamilie, uh, Jack. Ja, ja, ja. Marjolein natuurlijk. Marjolein, zeker. Absoluut. Absoluut. Dans, uh, bondscoach van de hockey, hockeyheren, de Paul van Ass, heeft voor de World League vier debutanten opgeroepen. Nederland dat in de derde ronde instroomt, speelt donderdag de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daar wil ik het met je over hebben, Tim. Ja. Nogmaals goedenavond. De World League is een nieuw toernooi. Kan je ook in het kort uitleggen wat voor toernooi het is. Ja, het is inderdaad een nieuw toernooi door, de, zeg maar, door uh, de internationale hockeybond in het leven geroepen om ook kleine landen een theoretische kans, let op het woord theoretische, ja. te geven, om mee te doen aan de WK en Olympische Spelen. In, in theorie kan elk land, elk klein land ook, dus noem maar Singapore, Ghana of Wales of Portugal dat soort landen, die kunnen meedoen aan uh, de World League en die hebben dan een kans om mee te doen aan de WK of Olympische Spelen. Maar goed, uh, daar moet een hoop voor gebeuren, want die World League bestaat uit vier rondes. De eerste ronde en de tweede ronde zijn al geweest. De eerste ronde was eind vorig jaar begonnen. Daar doen alle kleine landen mee... Uh, en ook de, uh, zeg maar, de nummer 17 tot en met 73 op de wereldranglijst. Maar dus er mogen zijn er om... sommige spelers die aan de anderen een stick geven, bijvoorbeeld tijdens <lacht> een wedstrijd? Nou, er zijn ook landen die hebben nog geen sticks. <lacht> dus dat was, heel, uh, ja, dat, dat was toevallig... Ik las een van een heel klein land en die hadden uh, geen sticks. En toevallig was er een Australisch touringteam. <lacht> en die hebben hun sticks dan even <lacht> uitgeleend aan het land om even te spelen. Maar goed, die eerste ronde wordt dus met hele kleine landen gespeeld. Dan gaan er een aantal landen over. Dan blijven er 24 landen over in de tweede ronde. En die, is, die zijn de afgelopen paar maanden gespeeld. En eh, uit die 24 teams komen er acht teams die hebben zich geplaatst, plus de nummers 1 tot en met 8 van de wereldranglijst. En daar is Nederland ook bij. En die hebben gewoon een baai gekregen in de eerste twee ronden. Dus in de ronde 3, die nu gaat uh, beginnen aanstaande donderdag uh, in Nederland en over twee weken in Maleisië, daar doen uh, elk toernooi acht teams aan mee. En uh, ja, daar komen weer de vier beste uit. En die gaan eind, op uh, begin volgend jaar, gaan die de finale spelen van die World League. Maar wat hangt er aan die World League nou uh, als, uh, eh, als, als, uh, als, als? Uh uh, ja, wat kan je ermee verdienen... Uh, een plaats op het WK volgend jaar in Den Haag. En dat is in 2014. Want de beste drie teams uit Rotterdam... en de beste drie teams uit Maleisië... die plaatsen zich voor het WK. Dus er is wel wat te verdienen in Rotterdam. Maar voor Nederland niet. Althans uh, op dit moment niet. Omdat Nederland al geplaatst is natuurlijk voor het WK in eigen land. Correct. Maar die andere landen gaan dus echt alles aan doen... om he, ja. dus echt uh, heel goed te spelen... om uh, proberen op die WK volgend jaar in Den Haag te komen. In het Ja. En hoe gaat het dan verder? Want die World League uiteindelijk moet uh, ook voor Nederland... Uh, een, een het podium zijn om je te plaatsen voor de Spelen? Ja, dat, uh, want na deze World League, die dus als kwalificaties voor het WK... heb je na het WK, begint er in 2015 weer een nieuwe World League... voor 2016 de Olympische Spelen. En daar moet Nederland zich wel proberen te plaatsen natuurlijk... want ze zijn nog niet automatisch geplaatst voor uh, Rio de Janeiro. Vier debutanten, zei ik in de inleiding. Wie? Ja, dat zijn, uh, nou, uh, eigenlijk, uh, ja, het zijn vier debutanten die nog geen echte interland gespeeld hebben. Uh, Jan-Willem Buissant van Amsterdam en Jelle Galema van uh, Orange Zwart, die waren er al bij. Trainde al mee met van As. Maar de echte debutanten zijn Oliver Polkamp en Hidde Teurstra, beide van Landskampioen Rotterdam. En die gaan dus donderdag hun debuut maken in het Nederlands Elftal. Belangrijkste afwezigen, wie zijn dat? Ja, er zijn twee uh, opmerkelijke afwezigen. Wouter Jolie, uh, verdediger van Bloemendaal. Uh, ja, heel veel interland, meer dan 100 interland gespeeld al. Maar Paul van Assen heeft hem gezegd, jij moet eens een beetje gaan rusten. Want je hebt op dit moment uh, waarschijnlijk zo'n 70 wedstrijden gespeeld de afgelopen jaar. Dus dat vond hij een beetje veel. En hij zegt, jij moet even gaan rusten. En uh, die komt er straks, als hij 8 juli weer gaat trainen voor de EK. Die is half augustus in uh, België. Dan kom je er weer bij. Ander afwezig is Tim Jenniskens. En die heeft Paul gezegd, nou, ik weet niet of ik jou nog ga selecteren. Want ik vind dat je niet bij de eerste elf hoort voor het WK volgend jaar. Uh, sowieso niet. En... Uh, ja, op 8 juli mag je wel weer mee gaan trainen. Maar ik heb, op dit moment heb ik nog geen plek voor je in de selectie. Dus dat waren wel de twee afvallers. Uh, andere afwezigen zijn natuurlijk Robert van der Horst. De aanvoerder van Nederlands al. Hij is geblesseerd. En ook Mink van der Weerde. Strafcorner-specialist van Arjen Zwart. Ook geblesseerd. Doet ook niet mee. Dus uh, ja, Klaas Vermeulen is weer aanvoerder tijdens die World League. Uh, wat je zei al. De eerste wedstrijd is donderdag uh, in Rotterdam uh, tegen Nieuw-Zeeland. Ja, als ik hoor dat er geen strafcorner-specialisten uh, bij zijn. Uh, want geen Jolie en geen van der Weerde. Wie gaat die strafcorner dan nemen? Ja, Paul, dat was ook een vraag op de persconferentie vandaag. Paul van als hoe zit het met de strafcorner? Nou, zei hij, ik heb wel een paar alternatieven achter de hand. Jeroen Hertsberg is een goede cornerspecialist. En ook Sander Baart van Oranje Zwart. Maar zei Paul ook, ik heb in Londen al een aantal varianten ingestudeerd. Die heb ik toen niet gebruikt. Die heb ik nog steeds achter de, in, de, in de kast liggen. Dus die ga ik waarschijnlijk deze, dit toernooi in Rotterdam gebruiken. Want zoals je zei, inderdaad, Mink van der Weerde is er niet bij als strafcorner specialist. Dus ze moeten wat varianten gaan gebruiken. Maar dat gaan ze ook zeker doen. Ja, Hub Holland Hub. We gaan ons makkelijk plaatsen voor de finale. Ja, kijk, als je bij de eerste vier komt uh, op dit toernooi... dan plaats je voor de World Cup finale. En die is uh, begin januari volgend jaar in uh, India. En ja, het is wel een titeltoernooi, weet je wel. Het komt waarschijnlijk een beetje in de plaats van de Champions Trophy. Want de ronde vier, die finale ronde van de World League... gaat waarschijnlijk heten de World Champions Trophy finale, zeg maar. Dus dat, uh, dat zit er wel een beetje in. Dankjewel, Tim. De Nederlandse squashers hebben op de tweede dag van het WK squash voor landenteams een overwinning geboekt. In het Franse Milouis werd met 3-0 gewonnen van Rusland. In tegenstelling tot gisteren toen het met 3-0 werd, werd verloren van Gastland Frankrijk... begonnen Oranje nu met de sterkste opstelling. Laurens, Jan, Anjema, Sebastian Wenink en Bart Ravelli verloren slechts 23 punten in de 9 games. En morgen speelt Oranje tegen Pakistan. Winst is noodzakelijk voor de Nederlandse squashmannen om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Bij verlies kan Nederland maximaal 17e worden. En voor Venabatje staat voor de tweede keer in drie jaar deelname aan de Champions League op de tocht. De UEFA stelde de club die tweede werd in Turkije in staat van beschuldiging. in verband met het Turkse omkoopschandaal van 2011. De Turkse bond trok de club van Dirk dat jaar op het laatste moment uit de Champions League terug. omdat de club ver verwikkeld was in omvangrijke om omkoopaffaires. Op 22 juni moet Venabatje voor de terugcommissie van de UEFA verschijnen. De tennissers Timo de Bakker en Igor Sijsling hebben in Londen de tweede ronde bereikt van het gastoernooi op Queens. De Bakker was in twee sets sterk voor de Servische qualifier Ilja Bozzelyak. En ook Sijsling won in twee sets. Hij versloeg Tatsumi Ito uit Japan met twee stokjes, Wasami en een beetje soja, denk ik. In ieder geval was dit voor vanavond langs de lijn op Radio 1. Morgenavond zijn we er uiteraard weer met een zeer gevarieerd aanbod. En blikken we verder terug op datgene wat er 25 jaar gebeurde. Geleden gebeurde, Nederland werd Europees kampioen, wij werden Europees kampioen. Direct is het oog op morgen met Eva Jinek. Graag tot de volgende keer. Dag.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 Dit is Radio 1.